Australië gaat vier agenten vervolgen... die betrokken waren bij de dood van een 21-jarige Braziliaan in Sydney in 2012. Uit onderzoek blijkt dat de agenten overmatig geweld gebruikten bij zijn arrestatie... bijvoorbeeld door negen keer een stroomschok toe te dienen. Het slachtoffer stal onder invloed van drugs... en in verwarde toestand koekjes uit een winkel... maar door een misverstand kregen de agenten te horen... dat het om een gewapende overval ging. Kort nadat de politie de man had overmeesterd, overleed hij. Stroomstootwapens worden in Australië veel gebruikt, maar zijn omstreden. Op de Rijksweg A15 bij Hoogvliet is bij wegwerkzaamheden afgelopen avond... een man overreden door een graafmachine. Het slachtoffer kwam met zijn onderlichaam onder de machine terecht. Volgens de politie zijn zijn beide benen volledig verbrijzeld. Hij is zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, opklaringen met laaghangende bewolking en nevel. Plaatselijk kan mist voorkomen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Later overdag kan de zon doorbreken en dan wordt het 3 tot 6 graden. Zaterdag trekt een gebied met lichte regen over het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster Astrid de Jong. Gertjan, Gertjan is verhuisd en die woont nu met zijn gezin bestaande uit vier personen in een wat groter huis. En verbruikt opeens heel veel energie en gas. En toen dacht hij: ik moet me daar eens in gaan verdiepen. Welke leverancier levert mij nou de beste prijs? Maar ja, dan krijg je al die vergelijkingen. En dan zie je door de bomen het bos niet meer. Dat geldt in ieder geval voor Gert-Jan. Wie heeft er advies voor hem? Waar moet hij zijn energie en zijn gas vandaan gaan halen? Waar? Krijgt hij de beste deal? Of hoe komt hij daarachter? Via onafhankelijke sites of iets dergelijks. 0800-1121 als je hem kunt helpen. Of nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl of even twitteren, het nachtzuster. Of even chatten via omroepmax.nl slash nachtzuster. Of facebook.com slash nachtzuster. Allemaal manieren om de studio te bereiken. Maar de makkelijkste is 0800-1121. Als we toch in die hoek zitten. Essent belooft in de reclame dat ze een lagere prijs kunnen bieden... dan alle concurrenten de komende jaren. En dat vindt Susanne een raar verhaal. Kunnen ze dat wel echt waarmaken, vraagt zij zich af. 0800-1121. Even kijken, Pieter die, uh, heeft dat probleem. Die is vrachtwagenchauffeur en die is erachter gekomen... of tenminste, dat werd hem uh, danig duidelijk gemaakt... dat vrachtwagenchauffeurs niet meer mogen slapen in de industriegebieden. Tenminste, niet in de vrachtwagen. Waarom is dat, wil hij graag weten. 0800-1121. Uh, ja, de koekenpan. Daar hebben we zojuist uh, Mirjam over gehoord. En dan is er nog... Oh, de vraag van Marti Haasbroek zou ik bijna vergeten. Die wil weten wat ze tegen kattenpislucht kan doen in huis. En dan wil Paul dus nog graag weten... waarom er in een klein land als Nederland zoveel dialecten zijn. Kun je een vraag beantwoorden, dan zou het fijn zijn... als je even de moeite neemt om te bellen naar 0800-1121... En deze is nog eventjes voor Jan. Jan de Vlaming, Jacques Brel en Marike. Aïe, hey Marike, Marike, je t'aimais tant, entre les tours, de Bruges et Gand. Aïe, hey Marike, Marike, il y a longtemps, entre les tours.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 Aïe, Mariek, Marike, le ciel flamand, pleur avec moi, de baruch à Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Aïe, Mariek, Marike. M'n ciel flamand, pesait-il rond, de bruit ai marie, marie que marie sur tes vingt ans, que j'aimais tant, de Baruchagan. Zonder liefde, warme liefde, lachte de duivel, de zwarte de de duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt menacht, men hoode harde. Zonder liefde, warme liefde, sterfte zomer, de droeve zomeren, en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Marieke, Marieke, revienne le temps, revienne le temps, de Bruges ik kan. Jacques Brel en Marike. En daar zat dat, zit dat zinnetje in mijn Vlaanderenland. Ik ga. Ik ga doen, ja, ik, dit, af en toe, hè, weet je. Ik ben ook de baas van dit programma. Dus ik kan gewoon lekker doen waar ik zelf zin in heb. En we. Het draait natuurlijk allemaal om vragen en antwoorden. En het is, het is heel fijn dat, uh, dat er gewoon gebeld wordt ook met antwoorden. Dus sorry als je nu gebeld hebt en even in de wacht hangt. Maar als ik die Jacques Brel zou horen... Hè? en ik heb de laatste tijd mensen horen zeggen... we hebben een nieuwe Jacques Brel. Er is namelijk weer een Fransman die prachtige liedjes maakt. En wat ik dan zo mooi vind ook aan die liedjes... Is, kijk, de tekst kunnen de meesten toch niet verstaan. Af en toe is het best een beetje hard. Maar de liedjes van deze Fransman, die raken jong en oud. Eigenlijk vindt iedereen het mooi. Maar ook echt een jonge, hippe groep die denkt van nou, dat kan heel goed. En er is ook een, uh, een uh, groep ouderen die denkt van ja, wat, wat is dat eigenlijk prachtig. Dus ik denk, als ik dan toch Jacques Brel net gedraaid heb en ik zit een beetje in de Franse hoek. Het is een beetje geforceerde overgang, maar ik vind het zo mooi wat hij maakt. Stromae heet hij. Formidable.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 We étions formidables. Oh, formidables. Tu étais formidable. J'étais formidable. We étions formidables. Eh hey, petite, oh, pardon, petit. Tu sais, dans la vie, il a ni méchant ni gentil.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 Tu es formidables Formidables Oh, formidable. Tu es si formidable, tu es formidable. Tu es In het Frans. Het is trouwens een Belg. Zei ik een Fransman? Het is een Belg en hij maakt echt heel erg mooie liedjes. Brak door met Oeh Toe Papa, oftewel Waar Ben je Papa? En uh, deze, nou, ken je vast wel formidabel. Ik had er even heel erg zin in. Ja, Ed, goeienacht. Ja, hallo, goeienacht. Uh, ik ben het niet eens met dat antwoord over die hamburger. Oh! Nou, dat, dat, dat zie ik ook een beetje voorbij komen. Dus zeg het eens, Wat is er mis ja, mee? Ja, McDonald's adverteert McDonald's. van hamburgers ja. van 100% rundvlees. Ja, dat kan niet. Nou, sowieso. Nou, ze mee. Het is echt zo. En ja. ik heb ook wel advertenties in de krant wel eens gelezen... van hamburgers van 100% rundvlees. Maar volgens ik... mij is de hamburger gewoon een beetje verworden tot een soort soortnaam voor zo'n broodje met een stukje vlees erop. Ja, ik die naam komt uit Amerika vandaan. Dat heb ik dus vroeger wel eens gehoord. Ja, de hamburger. De hamburger. Ja. ja, de hamburger. Ja. En het heeft volgens mij niks, niks met handen te maken. Hmm. Maar als dat niet zo was, dan zouden we er ook niet mee mogen adverteren. Nee, daar zit wel weer wat in. Nou, er zit ja. eigenlijk ook niet heel, heel veel... Weet je, soms, doen, soms doen mensen ook wel eens iets wat eigenlijk niet mag, hè? Ja, dat ik is, heb uh... ook wel eens gehoord dat er wat anders erin gemengd werd. Als Precies. Ik heb van de week via de sociale media beelden ja. gezien van hoe een hamburger er, of hoe sommige ingrediënten van de hamburger er ook uit kunnen zien. Ja. Dat is niet 100% rundvlees. Nee, maar McDonald's adverteert er wel mee. De en McDonald's. dat is toch een gigantisch grootste concern van de wereld, zo'n beetje. Maar ik denk dat dan in de kleine lettertjes staat. Tenminste, van de stukken vlees die in deze hamburger zitten. die. Ja. dat is 100% rundvlees. Ja. Maar de dingen die geen vlees zijn, zijn geen rundvlees. <laughs> ik denk dat dat ja. in de kleine lettertjes staat, maar die zijn zo klein. Kijk, want ook islamieten. die eten ook een hamburger. en die mogen, die mogen normaal geen varkensvlees. ook oh, geen varkensvlees, varkensvlees nee. Ja, want ik heb ze vaak. bij McDonald's en ook bij Burger King. Ja. Heb ik vaak ook Islami islamieten zien eten. Want Echt waar? Ik heb een paar van die zaken vlak vlakbij mij zitten. Ja. Want ik woon bij het station in de buurt in Rotterdam. Ja. Centraal St. station en Station, daar heb je vlakbij... Daar heb je al zo uh, die zaken in de buurt zitten. Ja. Ja, het is, uh, ik denk dat het een beetje tweeledig is... dat als je een echte hardcore, echte, echte, echte hamburger koopt... dat je dan een burger ja. koopt gemaakt van ham, een, een, een schijfje vlees. Ja. Maar dat, een, uh, dat een, een broodje waar gewoon een schijfje ongedefinieerd vlees op zit... dat dat ook een hamburger heet, denk ik. Ja, ja ik heb trouwens bij de slag, hè, heb ik ook wel eens zien liggen... hamburgers ja. half om half... Half rundvlees, half vuurken ja, door elkaar. Nee, dan weet ik het ook niet meer hoor. Ja, nee, dat heb ik ook gezien. Ja, dan moeten we gewoon op het ingrediëntenlijstje kijken. Ja, moet je bij de snackbouw ja, maar, vragen, mag ik er een ingrediëntenlijstje bij? Ja, maar bij de slager krijg je dat ook niet. Nee, dat is waar. Bij de, keur, de keurslagen dus bijvoorbeeld. Ja. ja, en hoe moet dat dan nu? Ja, dat weet ik ook niet. Goed. Maar ik bedoel, voor mij is het dus, uh, toch, uh, toch zit het dus toch iets anders in elkaar... Maar, wat is de, maar even voor jou, Ed, wat is dan een, een biefburger voor jou? Een biefburger? Ja, dat weet, dat weet ik juist niet. Oh. Want er, daar kan ook wel wat anders doorheen zitten. Ja. ja. Eigenlijk kan overal wel wat anders doorheen ja, zitten. Ja, ja. Ik begreep laatst dat als je een kip nugget uit de verpakking haalt... Ja. ...en je frituurt hem niet onmiddellijk... Ja. ...dat hij dan smelt. Dat ik bederft. Oh. Ja. Dat lijkt me ook echt heel vies. Ja, nee, dat wist ik niet. Maar ik weet niet of het waar is. Nee, ik eet heel weinig kip. Ik laat me nogal makkelijk iets wijsmaken namelijk. Ja. Alsof een, alsof een McNugget uit kip bestaat. Ja, misschien is het ook al geperst. Ik geloof nu nergens meer. Het is gewoon, het is gewoon waarschijnlijk is het gewoon uh, afgekeurd hout. <laughs> Met smaakmakers. Maar ja, ja zijn het dan ja. rundsmaakmakers of uh, varkensmaakmakers? Ja, het zijn toch de kruiden die er extra smaak aan geven, nou goed, ik, uh, ik um, dank je hartelijk. Oké, okay, ja, ik, ik zou het als aanvulling... Uh, heb ik dit gezegd. Ja, nou, en daarvoor dank ik je hartelijk. Oké, okay, ook bedankt. Uh, dag Ed. Ja, tot ziens. Dag. Jeroen. Ja, goedenavond. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen, afsluit. Goedemorgen, Jeroen. Ja, ik had een... Uh... Ik had een antwoord op, uh, op de vraag van een collega-chauffeur... Die, uh, die zichzelf afvroeg waarom uh, dat, dat er niet meer overnacht mocht worden op de industrietreinen. Ja, mooi. Uh, dat hebben we te danken aan onze buitenlandse collega's... de Polen en de Tsjechen en, uh, enzovoort. Oh, is het weer de schuld van de Polen en de Tsjechen? Ja, helaas, helaas wel. Die... Uh, die bivakeren vaak te langere tijd op die industrieterreinen. Ook wel eens omdat ze vaak geen terugvraag gelijk hebben. Ja. En dan, ja, dan moeten ze langer verblijven op die industrieterreinen... op die plekken waar ze eigenlijk dus niet mogen staan. En uh, op de plekken waar ze dan uh, gingen staan... Uh, daar laten ze te veel rommel achter. Dus uh, urineren, uh, ja, ontlasting, uh, in kranten gewikkeld. Dat blijft allemaal achter. Uh, Plastic verpakkingen. Uh, ja, je, je weet het zelf. Uh, van allerlei handen. Rommel die, uh, die je gebruikt. En die laten ze gewoon achter op die plekken. Dus de overlast uh, werd eigenlijk te groot. Waardoor steeds meer uh, bedrijven gaan klagen over, uh, over die rommel die ze achterlaten. Oh ja. En... En er zijn nog steeds meer industrieterreinen in, in gebieden zijn, zijn dat gaan verbieden. En ja, ik weet niet of het nou algemeen al over heel Nederland zo is. Maar een hele grote, grote gemeentes, die, die zijn daarmee begonnen eigenlijk om dat te, tegen te houden. Om dat te gaan verbieden eigenlijk. Maar is dat nou logisch of niet? Ja, ik vind van wel. Ja. Het is maar hoe los zo. jij het op dan? Nou ja, ik, ik, ik overnacht uh, gelukkig niet. Ik, ik, ja. ik rijd alleen in de nacht. Maar kijk, als ik, ik heb wel internationaal gereden. Kijk, de, de dingen die ik meeneem, uh, die gooi ik gewoon netjes weg. Ja. En de overnachtingsplaatsen waarbij moesten gaan staan, dat waren allemaal met faciliteiten. Ja. Ik ga niet op een plek staan waar er helemaal niks bij de hand is. Dus daar, daar moet ik ook niet aan denken. Oh. Nee, dus uh, maar ja goed, hier in Nederland, dat moet ik dan wel eerlijk toegeven... hier in Nederland zijn er minder faciliteiten voor chauffeurs, voor buitenland-chauffeurs... om ergens te gaan staan uh, dan, dan in het buitenland. Maar daarentegen weer, zijn er faciliteiten hier in Nederland waar ze mogen staan... dan moet je daarvoor betalen. Dat is, mm. dat is, ook, dat is ook voor ons als een Duitsland, als wij bij een rastet langs de snelweg moeten gaan overnachten... dan moeten wij daar een kleine vergoeding voor betalen... Uh, als wij dan bijvoorbeeld uh, daar een, uh, een maaltijd nuttigen... dan krijgen wij dat geld terug van wat we moeten betalen uh, voor die overnachting. Maar wil jij geen maaltijd nuttigen of wat dan ook... dan moet je gewoon betalen voor de plek waar je gaat staan. En dat verdomme die buitenlanders gewoon. En, en ja, die gaan dan, op de industrieterreinen staan? En daar gaan ze op industrieterreinen staan of in dorpen. Ja, en, ja. en daar laten ze ook alles achter wat, wat, eigenlijk, uh, wat, wat eigenlijk niet kan... Maar we, ja. hebben het zelfs, we hebben het zelfs hier op, op het terrein van het bedrijf waar ik nu sta. Daar mm -hmm. uh, hebben we al een paar keer uh, de Bulgaren... Uh, die hier dan uh, het, het materiaal komen brengen van uh, wat wij hier uh, nodig hebben. En ja, dan blijven ze hier een uh, ja, kleine acht, negen uur staan. En dan zie je gewoon op het terrein zelf langs het hek... terwijl wij hier faciliteiten op het bedrijf hebben... dan zie je gewoon dat er bijvoorbeeld, nou ja, de ontlasting in, uh, in een krant gewikkeld uh, bij het hek ligt. En dan vraagt men eigenlijk af van... Ja, ben je nou een beest of uh, ben je nou een mens? Nou het is natuurlijk, het is een overtreffende trap. Dus wat er gebeurt waar Pieter over klaagde. Want als, uh, zeg maar als, uh, als een paar. Dit is altijd zomaar de slechte verpest het voor de goede, als een paar Polen het verpesten, dan mogen alle Polen dus en uh, alle Roemenen mogen, mogen daar dus niet meer parkeren. Maar ja, als een paar als, als een paar vrachtwagenchauffeurs het verpesten, dan mogen ook alle vrachtwagenchauffeurs daar niet meer bifakeren. Nee. Maar het, is, het, is, het is niet zozeer dat het volgens mij een paar en het, het is echt wel... Uh, gebruik, uh, wil jij zeggen? Het, het, is, het is echt een gebruik, ja. Oh, wat raar. Ja ja je ziet ik weet niet of je er ooit wel eens op gekeken hebt als, nee, maar als je als je maar als, als je langs als als jij bijvoorbeeld op de snelweg rijdt en je en je komt langs een pondstation ja. en uh, langs de snelweg en je kijkt naar de parkeerplaats en je ziet op de, dan zie je wel eens vrachtwagenchauffeurs die zitten naast de vrachtwagen die zitten ze te koken dat zijn allemaal die buitenlanders. Het is me nog nooit opgevallen. Maar nou, dan, ik ga er dan, nu een keer op letten. Dan moet je maar, dan moet je maar op letten. Vaak ja. zitten ze achterin de trailer. Of meestal heb je een uitklaptafeltje in een, in een kist langs de auto. En daar zitten ze dan. Met een man of twee zitten ze er gewoon aan. En ze zijn eigen potje aan het koken. Ja. Dus die hebben, die verdienen zo weinig. Ja, je, je moet wel ook... ergens op bezuinigen, natuurlijk. Ja, nou ja, en, en, en het is ook een beetje de schuld van die reststatters, reststatters, reststatters, van die, van die restaurants. Want als je daar naar het toilet wil, moet je ook betalen. Ja. Dus ja, dan, als, je dan, als je dan al zo weinig verdient, dan denk je ook van ja, als ik daarop kan bezuinigen, dan doe ik het. Ja, ik bedoel, uh, het materiaal wat ze er tegenwoordig bij hebben, dat is, uh, is, is zeker zo goed als wat wij, uh, wat wij nu hebben. Alleen uh, een hele hoop uh, bedrijven in, in het buitenland die, die worden gesubsidieerd. En um, nou ja, maar de chauffeurs zelf die krijgen gewoon echt uh, nou ja, schandalig weinig betaald. Ja. Dus dus ook zelf met brandstof, ik weet niet of dat nou nog helemaal klopt... maar voor jaren geleden kregen ze een x-bedrag aan brandstofgeld mee. En eh, nou ja, dan probeerden ze zoveel mogelijk brandstof te besparen. Ja. En, en, ja. Dus, en daarom reden ze vaak op 75 kilometer per uur hier op de snelweg. <laughs> Want ja, Bespaar je dan erover... met de vrachtwagen als je ja, zo langzaam rijdt? Ja. Rijd? ja. Oh. Dus, maar ja, goed, dat moet dan... De... Dat hangt nog wel van een paar andere factoren af. Maar ze proberen natuurlijk zo zuinig mogelijk... Ja. en zo weinig mogelijk brandstof op te stoken. Dat het, het eind van de maand als ze dan terugkomen... en ze houden bijvoorbeeld... Nou ja, tussen de, een tientje of vijftig of euro over of zo. Ja. Dan, nou ja, dan hebben ze daar toch... Ja, is dan voor hun, blijkbaar. Ja. Nou, het is duidelijk. Ik uh, vink de vraag van Piet eraf. Dank je wel voor je telefoontje. Ja, graag gedaan. Ik, ik wens je een prachtige nacht verder. Ik wens jou een behouden vaart. Nou, ja, ik ben net afgewerkt, dus uh, oh. ik, ik ga naar huis. Nou, wel truste dan. Dank je wel. Dag Jeroen. Dag Astrid. Ai. Wim, goeienacht. Hoi Astrid. Oh, Goeie nu bel ik, oh, nu bel ik met heel veel weg, of niet? Dit is Bangkok. Mm. Bangkok, wat heerlijk dat het gewoon maar allemaal kan, hè? Mooi hè. En ja. je kan ook zo lekker luisteren via internet. Hè? Ja, dat, je hebt er allemaal geen Astra mogelijk. voor nodig. Nee, hartstikke mooi. Lekker thuis werken en een lekker luisteren naar je programma. Elke blijven. Wat doe je voor werk, Wim? Ik ben, uh, ik ben een consultant Ja. In, uh, in marketing. Oh, ben je rijk? Uh, nou, in ervaringen wel, ja. Oh, ja. <laughs> <laughs> nou, we bedoel ik echt slecht. Maar het gaat lekker. Ik ben nu al 35 jaar uit Nederland weg. Dus, uh... Oh, dan zit het Nederlands er nog goed in. Ja, ik probeer het. Heel ik probeer goed. het uh, goed bij te houden. Um, kom niet zo vaak meer, maar uh, ik, hou het, uh, ik hou het lekker bij, denk ik. En je had een vraagje. Daarom luister ik ook. Wat zeg je? Ja, je luistert graag naar nachtzuster, want dan komen de raarste woorden voorbij. en Dan blijft het allemaal goed beklijven. Beklijft ja, het allemaal nee, goed. Nee, ik vind het allemaal ja. leuk. Ja, ik vind het hartstikke leuk om te luisteren. Mooi. Maar je had een vraag. Ja, nee... Nou, ik... Ik begrijp niet hoe dat, uh, hoe dat, uh, hoe dat uh, onderling geregeld wordt. Als ik een, uh, als ik een kaart of een aanzichtkaart of een pakket stuur met een normale post, dan ontvangt de Nederlandse Posterij, die ontvangt het geld voor de postzegels mm -hmm. En dan gaat het uh, in een vliegtuig en het gaat, naar, uh, het gaat naar Amerika. En daar moet het vanuit Amerika ook nog volgesorteerd en weer getransporteerd... en in een buikkerbus gegooid worden. En dat, gaat dan, dat wordt niet betaald door mij. Kijk, met DHL is dat ja. allemaal intern te regelen, want er is een maatschappij. Ja. Maar hoe verregelen die landen dat nou? Want ik kan me voorstellen dat wij minder pakketjes naar of brieven naar Amerika sturen, als Amerika naar ons stuurt. Dus uh, het is niet 50-50. Ja, wij hebben die vraag en die brieven ooit gehaald. Te ja. Oh ja? Ja, nou ja, ik vergeet altijd de antwoorden. Dat is heel onhandig. Maar volgens mij was het antwoord in dit geval um, dat, uh, dat dat gewoon, zeg maar, take your losses was. Van ja, pech. Dat dat niet allemaal door die nee. verschillende postmaat... Ja, dat ze in Nederland zeggen, nou ja, weet je wat... Dan, uh, dan hebben wij maar iets minder winst en de Amerikanen iets meer. Want als we dat allemaal moeten gaan... Uh, een administratie moeten gaan voeren... over wie wat waar heeft verstuurd voor welk bedrag... En, en dat weer zo verdelen dat het allemaal bij de goede landen verhaald wordt... dan hebben we daar administratief zoveel kosten aan. Ja, precies. Dat is een hele moeilijke zaak, ja. ja. Maar goed, als, het, als ik het mis heb, bel vooral naar 0800-1121. Maar wel een leuke vraag. Leuk dat die bij jou nu ook weer opkwam. Ja, en de post wordt natuurlijk steeds minder. Want het gaat steeds meer met uh, internet en, uh, en uh, couriers. Maar ik neem aan dat er nog steeds een flinke berg post wordt, uh, wordt verscheept vanuit Nederland naar Amerika of er landen toe. Ja. Ja, volgens mij dus ja, is, dat, uh, is het een uh, gevalletje, jammer, maar helaas. En uh, daar hebben we van tevoren in gecalculeerd dat we zoveel af moeten schrijven. Maar mocht iemand er iets anders over kunnen zeggen, 0800-1121. Nu hang ik op hoor, want bellen naar Bangkok is duur en we moeten bezuinigen. Oké okay, meisje, bedankt. Doeg, ja bedankt. Doeg. Dag. 0800-1121. En dat is ook het nummer dat je kunt gebruiken... voor het cryptogram of de crypto. En de opgave van vandaag luidt als volgt. Wat hij vertaalt is ongehoord. Wat hij vertaalt is ongehoord. Negen letters. 0800-1121. Uh, Carla? Ja. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ik heb een probleem. Oh. Ik heb... Uh... Ja, waarom bel ik anders? <laughs> um, ik heb de, het, een paar dagen geleden heb ik peertjes gekookt en vergeten. En die waren als teenkooltjes in mijn pan. Oh. Ja, de, triest voor de peertjes, maar vooral voor mijn pannetje. En voor jou ook. Geprobeerd, ja, Geen peertjes. Voor mij. Ja. ja, het waren lekker Giese Wilderman peertjes. Mm. Maar goed, ik uh, heb geprobeerd mijn pan uh, uit te koken met azijn, met biotex... Maar ik krijg hem niet schoon. En het is een mooie Oh. En ik krijg hem niet schoon. Ik heb met schuursponsje gedaan. Ik heb met, met zo'n zo ouderwetse pannenspons gedaan. Ik krijg, hem, ik krijg het zwart niet weg. Wie helpt mij? Wie weet hoe ik dat wegkrijg? Kijk, dus uh, iemand die weet hoe je de stoofpeertjes uit je pan krapt. Nee, die zijn eruit. Alleen het zwart Ja, de restjes ja dit, ja, dit is dat, dat soort aange, aangebakken zwart wat ja. onder in de pan zit oh. en ik krijg het en ik wil dat pannetje niet weggooien nee. heb je al met soda geprobeerd nee ik heb biotex zei iedereen en toen ja. iemand zei iemand azijn ja is soda dan scherper dan biotex ja, dat weet ik. Ik heb geen idee. Ik maar heb ik, geen ik, idee, hoor. Ik ook niet. Ik, ik, ik hoor hier ik nog wel eens het woord soda voorbij komen... in, in combinatie met uh, probleemtoestanden. Dus ik denk... ik Nou, dat gaat, ik ga meteen in huis, maar ik ga het meteen halen. Nou, wacht nog even, want misschien komt er een beter okay. advies. 0800-1121. Ja, gaat niet ja. automatisch van mij uit, hè. Ik, nee, uh... nee, in de winkel is er sloten, trouwens nog. Ja, precies. Maar ja, de, de, de, voordat je het weet, zit jij straks uh, in, de, in de vrieskou om half acht al uh, naast de supermarkt. Ja, ben ik van plan. Ja. Nou, dat hebben we dan nu uh, verholpen. Blijf nog even luisteren. We hebben nog een half uurtje. Er komt vast nog iemand met een nog betere oh, tip. Ik, ho ik hoop het maar. 0800-1121. Ik ga mijn Bedankt. Dag. Bedankt. Ja. Doei. Peter Blom. Oh nee, Erik. Hoi, goedemorgen. Dag, Erik. Ik heb nog een kleine aanvulling op het niet mogen overnachten op de industriegebieden. Ja? Ik werk zelf op een uh, raffinaderij. En als uh, vijf mensen in onze omgeving hebben die daar gaan overnachten. en dan vindt een calamiteit plaats. dan weten wij niet dat zij daar zijn. Met alle mogelijke gevolgen van oh die. ja. Dat is eigenlijk heel logisch. Ja. Ja, want dan moet er een soort uh, administratie bij komen kijken. Ja, in principe wel. Als wij bijvoorbeeld uh, iets laten ontsnappen en dat gaat niet goed en het is dodelijk... dan uh, is daar een chauffeur te slapen en die wordt niet makkelijker. Ja, Nou ja, ik wil geloof ik bij jullie om de hoek sowieso liever niet parkeren als ik het zo hoor. Uh, ik zou het niet de kosten willen die het al willen. Ja, daar zit wel weer wat in. Nou, mooie aanvulling. Dankjewel, Erik. Oké. Okay, Doeg. 0800-1121. Hé, hey, Timo. Nee, het is niet Hallo? Timo die ophangt. Ja, hi Timo. Hey, Alfred, Timo. Hallo. Had jij nog antwoorden? Ja, ik had het uh, nou op antwoorden. Aanvullingen noem ik het dan liever, maar twee in ieder geval. Ja. Maar als ik zo dat verhaal hoor van die, die vrachtwagenchauffeurs... en dat ze niet meer mogen parkeren omdat er het onordelijk wordt... dan denk ik van nou, mogen we in Nederland toch blij zijn dat we nog het niveau van middelen hebben... dat we onze beschaving overeind kunnen houden. Want als dat zeg maar de toekomst wordt... dat we zo met onze ontlasting en alles om moeten gaan en koken... dan uh, is een vakbond eigenlijk harder nodig dan nooit. Ja. Maar ja, dat is Ja. Uh, die gasprijzen en die energieprijzen... Mhm. Mm ik weet in ieder geval wel dat Ben Woldering, die, deelt, die ah, ja. had zo'n vergelijkingssite met telefoontje eerst. En die doet ook iets met gas en licht. En dat is wel iemand die heel reëel is en die ook al gewoon doortastend is. Die vanaf zijn veertiende geloof ik al. Ja, en die vertrouw en jij? Heeft, nou ja, nou ja als, als je dan een ondernemer moet geloven, dan liever zo'n jongen. Ja, ja. Grappig. En en, en ik weet ook niet hoe die site heeft gas en .com misschien... want ik geloof dat hij iets heel voor de had geclaimd. Uh, maar waar, waar ik ook wel vertrouwen heb, omdat Annemarie van Gaal zich daarvoor leent... en die leent zich ook als, als gasondernemer ook niet zomaar voor iedere uh, hype... is sloopdecrisis.nl. Oké, okay, dus dat en kan dat hier... Is, ja. Oh ja, dat, maar dat is een soort collectief, toch? Nou, ik weet het niet. Er wordt reclame voor gemaakt op televisie. Ja. Dat zie ik dan af en toe bij mijn ouders. En dat is dan om al je, al je vaste lasten omlaag te krijgen. Ja. Maar ik weet er in zijn ouders er niet van. Maar als Anne-Marie van Gaal zich daarmee bezighoudt... dan is dat ook wel een basis van vertrouwen. Dus ik denk, van, nou, je kan er in ieder geval naar kijken. Ja, nee, dat, ik zie ook steeds de reclames. Maar volgens mij moet je dan wel met elkaar afspraken maken. Maar ja, dat, oh. dat kan natuurlijk heel goed. Toch? Nou, dat, dat weet ik niet hoe dat werkt. Ja. Ik, ik, heb, ik ben er niet op geweest. Nee. Nou ja. En over die dialecten, ja. Het, ik, ik, het is een, meer een veronderstelling. of een hypothese als je het wetenschappelijk wil benamen. Ja. Maar ik heb er zo, zo over na te denken. waar ik eigenlijk mijn taal vandaan haal. Ja. En ik heb wel gemerkt van. ik heb eens een keer het Westlands overgenomen. <laughs> Uh, toen werkte ik in de tomaten voor een, een goede baasvrouw. Ja. Uh, ik heb eens een keer uh, uh, gebrekkig Nederlands overgenomen. Van een Chinees die mij tafeltennis leerde. Oh? En ik heb eens een keer uh, Rotterdams overgenomen. Dat was spontaan een uitzending van Casaluna. Rotterdams van, overgenomen? Uh, uh, <laughs> ja. Ja. Wat gebeurde die, er dan? Nou, dat was iemand van de RET, die, plaat, die praatte echt Rotterdams. Ja. En toen ging ik antwoorden. En toen kwam er ook Rotterdams, <laughs> een soort van Rotterdams uit. Maar er zijn ook tal van uh, dialecten die ik niet overneem. Waaronder vaak bekakt, neem ik nooit over. Oh. En, en nog meer van dat soort dingen. En, en dan zit ik aan mezelf te denken... en ook aan de beweging in het land en in de wereld. En dan heb ik eigenlijk die hypothese dat... Uh, je weet het verschil tussen gezag en macht, hè? Oh jee. Gezag is meer zeg maar dat je iemand boven jezelf laat, dat je iemand boven jezelf stelt omdat je er bewondering voor hebt. Ja. En uh, macht is eigenlijk als je iemand boven je stelt omdat je er bang voor bent. Oké. Okay. Ja. Dus zo zeg maar meer. En ik, mijn hypothese eigenlijk dat als je iemand boven je stelt, dus ideeën van iemand overneemt omdat hij gezag heeft, omdat je er bewondering voor hebt. Dat je dan wel zijn taal overneemt. Mm -hmm. Maar als iemand boven je gesteld wordt, of iemand, jezelf iemand boven je stelt omdat je bang voor hem bent, omdat je bang bent voor negatieve consequenties, dat je zijn taal niet overneemt. Dus jij, was, uh, jij had bewondering voor die meneer van de RET die Rotterdam sprak? Ja, dat zeker. Ja. En voor die Chinees ook. En daar heb ik ja. trouwens later wel last mee gekregen. Want oh. toen kwam ik eens een keer in de kroeg, kwam ik een kennis tegen die praat ook gebrek aan Nederlands. Dat was een Griek. Ja. En uh, toen viel ik ook in dat accent terug. Ja. En toen was er een hele goede vriend bij, waar ik ook nog eens een keer uh, huisvesting van heb gehad. En die nam de aanstoot aan dat ik gebrekkig Nederlands ging praten, want die vond dat uh, neerbuigend, zeg maar. Dat heb ik toen met heel veel pijn en moeite proberen uit te leggen hoe dat gekomen was. Ja. Maar dat zou ook verklaren dat uh, zeg maar het ABN zo slecht in de dialectgebieden in Nederland toegang vindt. Omdat die relatie tussen de, de Holland en de buitengebieden, mm -hmm. als je ze zo mag noemen tenminste. Ik weet niet of iemand de aanzet aan neemt, sorry dan. Maar dat dat eigenlijk een soort van machtsrelatie is. Want er wordt vanuit Holland wordt er toch al vaak meer buigend gedaan naar die gebieden toe. En dan is het dan een reden om dat niet over te nemen. Want ja, we laten ons niet zo zomaar onze taal afpikken. En dat uh, uh, het Engels eigenlijk makkelijker over wordt ge genomen, het Amerikaans. Omdat er toch een soort van bewondering naar Amerika uitgaat. En dat zou ook kunnen betekenen dat Frankrijk, zeg maar, helemaal niet bo niemand boven zich duldt. Dat, dat dat eigenlijk een hele onpenetrabele taal is, als ik het zo goed zeg. Een, een on-wat? Ja, een taal die moeilijk gepenetreerd wordt oh. door vreemde invloeden. Oh ja, ja, ja. En uh, uh, Latijn, uh, wat in de kerk vroeger gebruikt werd in de Roanse Katholieke Kerk, was ook echt een machtsverhouding, mm -hmm. want het ook nooit, zeg maar uh, in, ingang heeft gevonden in de uh, in de spreektaal. Het zou kunnen, Timo. Ja, maar goed, dat is een beetje het probleem, we zullen het niet zeker weten. Nee, maar het is een ja. het is toch een, het klopt, het is niet, het is niet te falsificeren momenteel, nee. voor mij althans. Dankjewel Timo. Oké. Okay. Doeg tot de volgende Doeg. keer. Hoi. Over woordjes gesproken deze woorden oftewel... these words Natasha Bedingfield. Oh, yeah. oh, hey. -E but I feel so hey. Need some help, some inspiration. That is not coming easily. Oh. Trying to. Natasha Beddingfield op radio 10800 1121 1 is het telefoonnummer dat je vooral moet gebruiken als je weet hoe Gert-Jan energie en gas kan besparen. Wat is de meest betrouwbare manier om erachter te komen waar die het goedkoopst af is? En Suzanne wil weten of de belofte van Encent in de reclame dat ze de komende jaren goedkoper uh, energie kunnen aanbieden dan de collega's of dat uh, nou echt waar is of dat je misleid wordt door de reclame. Wim die wil weten hoe de post internationaal onderling wordt afgerekend, want als ik hier een pakketje verstuur naar Amerika en ik betaal daarvoor 6 euro aan postzegels, dan komt de post aan uiteindelijk in Amerika en als iemand mij dan weer een pakketje stuurt van 3 euro, dan maakt eigenlijk dus de Nederlandse post 3 euro winst. Zoiets nou ja, in ieder geval, als wij met z'n allen alleen nog maar pakketjes naar Amerika sturen... en Amerika niet meer naar ons, dan hebben ze er in Amerika wel heel veel werk aan... maar alle postzegels worden in Nederland betaald. Zo leg ik het volgens mij iets duidelijker uit. Dat is oneerlijk. Tenminste, dat lijkt Wim en dat lijkt mij ook. Dus hoe wordt dat opgelost? 0800-1121. En Carla heeft aangekoekte peertjes in de gietijzeren pan. Dus als iemand daar nog een handige truc voor heeft... dan is die ook van harte welkom om te bellen. Uh, Marty Schellekes, goeienacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is uh, alweer vroeg, hè? Het is alweer vroeg of heel laat, net afhankelijk van wanneer. Ja, als je uh, nog op bent, uh, inderdaad, dan uh, zou je kunnen zeggen dat het laat is. Ja. Ja, ik, vind, ik hoorde straks die crypto. Ja, wat hij vertaalt ja. is ongehoord. Ja, ik moest er nog flink dus toen om allemaal tussen te komen. En ik ja, die is al lange weg, maar het verbaasde me dat hij dus nog niet opgelost was. Ja. Want uh, kritisch kan ik maar gezien eigenlijk helemaal niks mee. Nee. Dus uh, het is me één keer eerder in jouw programma gelukt een aantal jaren terug met winkelcentrum in de <laughs> tijd. <laughs> ja, je doet net alsof ik dat nog weet, ja. <laughs> maar dit, dit ging nog een beetje snel. Dit was echt één of twee seconden werk. Want oh. ja, je, je hebt het over een vertaler die een vertaling doet in een taal die je niet kunt horen. Ja, dat is maar één talengroep. Dat is namelijk de, de taal die de doof spreken, de gebarentaal. Dus we hebben het hier gewoon over een doove En dat is ook nog eens precies negen letters. Dus dat klopt als een bus. Ja. Oh nee, klopt als een zwerende vinger. Maar, het is, uh, maar het, uh, het is altijd gelinkt aan de actualiteit. Dus uh, wat had je dan gedacht? Dat de actualiteit uh, zou kunnen zijn in dit geval? Ja, ik heb niet zoveel gehoord. Ik heb, niet zo, gehoord. Dat had, uh, ik heb niet zo heel veel gehoord. Maar we hebben die hele toestand met, met de, met in Zuid-Afrika gehad met die uh, Mandela. Ja. En er was iets met die uh, dove tolk daar. Uh, want eerst dachten ze dat hij hallucineerde. En ja. later zijn ze erachter gekomen dat hij schizofrene was. En dat hij ja. vanuit die schizofrenie... Maar ja, er werd ook graag getwijfeld. Ze hadden eerdere beelden teruggekeken en daar trad hij veel beter in op. Maar bij schizofrenie, dat doet zich niet altijd voor. Dus zelfs dat uh, zou nog in principe gewoon kunnen zelfs. Nou, voor iemand die doet alsof hij ongeveer van de actualiteit op de hoogte is, weet je er nog best veel van, Marty. Uh, ja, ik heb dit dan. Uh, dan uh, vanavond hoorden, of afgelopen avond hoorde ik het van. Ja. En. Uh, ja, ik heb het niet helemaal meegekregen. Nee, weet maar wel het, het is goed. een ongelooflijk verhaal. Maar de, uh, de plechtigheid rondom Nelson Mandela. stond een dove tolk op het podium. En gaandeweg de plechtigheid waren er steeds meer mensen die dachten ik kan niet volgen wat die man allemaal aan het gebarentaal is. En dat bleek dus nee, inderdaad nee, dat, dat hij uh, waarschijnlijk... En daarop, ja. daarop werd dus gezegd, van, uh, de, ja, de ene zegt van uh, de, uh, de schizofreen uiteindelijk... dat hij ja. daar die al die aan was vastkoppelen. Maar er ging ook alweer een verhaal rond uh, dat er net, net binnenkwam... zeg maar, gisteravond. Dus ja, die spreekt gewoon een taal die daar niemand gebruikt. <laughs> En dat lijkt mij logischer, want een schizofrene doventalk op zo'n podium voor al die uh, uh, hoogwaardigheidsbekleders in zo'n omgeving bij zo'n plechtigheid, ik kan het me bijna niet voorstellen dat die meneer niet ja, even de doopcel die... gelicht is. Ja, ik, ik weet niet hoe die, die organisatie daar is. En natuurlijk, ja, ja om schizofrenie, uh, om iemand aan buiten te sluiten, ik weet het niet. Uh, maar ik weet wel dat gebarentaal inderdaad uh, in elk land weer uh, anders is. Dat uh, is waar. Ja. Ja. ja, dat zou handig zijn als het in alle landen hetzelfde was. Ja. Zeg, ja, wat, piepte, wat piepte zo bij jou, uh, Marti? Ik, niet, ik hoor niks piepen in ieder geval. Oh, is, uh... is het aan mijn kant, is jouw telefoon. Zeg, Marti Schellekes, waar woont je huis? <laughs> ja, ik heb net een postcode doorgegeven. Dus ik ga natuurlijk ja, maar welke, in de... welke plaats woon je? In Landert. Landert? Ja, de gemeente Landert zit ik. Echt, er komt een moment dat ik alle plaatsen in Nederland een keer gehad heb. De gemeente Landert, Martie Schellekes uit Landert. Ik stuur een pakketje naar je op. Oké, okay, is prima. Geen idee, wat kan een uh, achterstallige chocoladeletter zijn... maar ik wens je er veel plezier mee. <laughs> Dat is niet van de eigen dus. Weet ik veel, ik trek wat uit de kast. Fijne vrijdag, Marti. Doei. Doei. Doei. Hoi. 0800-1121 is het nummer dat je nog kunt proberen te bellen. Ongeveer zo'n twaalf minuten lang. En dan is het tijd voor het NOS Radio 1 Journaal... met niemand minder dan Bert van Sloten. Maar eerst nog even alle aandacht naar Peter Blom... die volgens mij al anderhalf uur aan het wachten is. Of niet, Peter? Hi, Astrid. Hallo. Nou, valt wel mee. Oh, gelukkig. Ik kwam recent in een artikel tegen... van Milieudefensie en Stichting Het Groene Hart... Dat het Hoogheimerschap schielend in de krimpende waard onder aanvoering. Ja, ik heb het artikel hier voor me. Oh, ik dacht dat zit je dit nou allemaal uit je blote hoofd op te le lepen? Nee, nee, nee. Dat het Hoogheimerschap Schieland in de krimpende waard onder aanvoering van Hans Oosters als Dijkgraaf vreest voor een heel bijzonder natuurverschijnsel, namelijk omhoogstromend water. Oh. Een collega die dacht al aan een 1 april grap, maar het is een artikel. Van Goudse Post, woensdag 6 november 2013, pagina 35. Nou, wil je het nog completer hebben? Nou, ik, ik ben nu echt bijna in slaap gesukkeld. Misschien moet je het iets, uh, iets uh, ja, spannender maken. Ja, ja, ik kan het niet spannender maken. Oh, maar oh mijn, jammer. Ja. Mijn vraag is, zijn er mensen die er ooit van gehoord hebben... over deze man niet geselecteerde kwaliteiten? <laughs> en dat zijn de enige twee mogelijkheden, hè? Ja, nou ja, ja. misschien dat er de luisteraar nog een mooiere mogelijkheid kan verzinnen. We gaan het proberen. Maar, maar het serieus verhaal van Milieudefensie en Stichting Het Groene Hart. Nou ja, ik ben benieuwd. Of we zien het stromen, of we zien het niet. Maar er is vast iemand die er meer van weet. Een, bijz een heel bijzonder natuurverschijnsel. Een heel, niet gewoon bijzonder natuurverschijnsel, maar een heel bijzonder. Een heel bijzonder, bijzonder natuurverschijnsel ook. Ja. 0800 1121 uh, Op hoop van zegen, Peter. Mooie nacht. Hetzelfde. Ja. Dag. Uh, Hans. Uh, Freek. Ook goed. Goedemorgen. Hallo Freek. Freek. Hi. Hallo. Ik weet misschien niet van tuin voor die vieze pan. <laughs> dat doe ik nog wel eens. Dan gooi ik er gewoon water in en een vaatwastablet en uitkoken. Oh ja. Dat is, weet je dat die tip weggezakt is en jij vertelt het nu en ik denk dat was het. Een nachtje laten staan in een vaatwastablet. Ja en even koken ook. Oh. Maar hoezo even koken dan ook? Nou, dan wordt het lekker warm en die waterwastablet erin gooien. Oh, oké. Okay. Dan, ja. dan bruist het lekker schoon. Dat heb je met koken natuurlijk? Het werkt ook heel goed voor vieze frituurpannen. Oh? Die rampplannen kreeg je ook nooit schoon tot ik ineens het licht zag... en er een vaatwastablet in gooide en water. Hey. Je neemt wel risico's. Wel even oppassen dat je niet hoger dan 100 zit, anders gaat het echt mis. Oh, ja, dat zijn ook wel handige dingen om te weten. En niet het water vergeten en er alleen maar een waterwastablet in gooien. Dat lijkt me ook een goed plan om dat zo te doen. Oh, maar, ik maar ze dat moeten het dat... maar eens proberen. Ja. Maar ik, heb dat is, maar ik heb dat wel eens gedaan met uh, aangebakken um, uh, van die macaroni dingen. Hoe heette die dingen? Ja. Nou, pennen. Ja, maar die, ja, die, die weken wel los na nou, een nachtje gewoon al. Nou, nee, die waren echt aangebrand. Nou, als je een dagje laat staan. Maar toen heb doet. ik, ik denk dat ik er wel, wel zes keer een vaatwastablet in heb gedaan en een nachtje heb laten staan. Maar op den duur kun je beter een nieuw pannetje kopen. Ja, dat is dan beter, ja. Dat Zeker zijn. als je de uren die je eraan besteedt, terugrekent Precies, maar dat zijn van die kleine, kleine adviezen die ik ook nog even mee wil geven. Ja, nou, heel mooi. Dank je Paara, wel, dat Doe Freak. er leuk bij bij, als je er ongekeerd oh, ja. bent. En ja. jij, uh, veel plezier, tot volgende week. Okido, doei. Hai. Zo, die weet van afronden, die Freek. Um, even kijken hoor, wat ik nu nog open heb staan. Want we hebben nog zo'n tien minuten te gaan. Dus ik heb nu echt hulp nodig, als je een antwoord weet. Uh, Peter, die wil dus meer weten over dat bizarre natuurverschijnsel van het water dat omhoog stroomt. Uh, Wim die kwam met dat verhaal over de Internationale Post. Hoe dat verrekend werd als er meer pakketjes van het ene land naar het andere gaan. En uh, Susanne die wilde dus weten of Essent de reclames wel waar kan maken. Waarin ze uh, beloven dat ze de komende jaren hartstikke goedkoop zullen leveren. Um, Gardjan jan die had die vraag over waar hij zich het beste kan laten voorlichten... over waar hij het goedkoopst zijn energie en zijn gas vandaan kan krijgen. En de rest is volgens mij allemaal redelijk beantwoord. En ik heb ook zo dadelijk uh, Baghera nog aan het heffen. Oh, wacht. En de kattenpis van Marti Haasbroek... die wil heel graag weten wat ze kan doen tegen de lucht van kattenpis in haar huis. 0800-1121. Peter. Dag, Astrid. Dag, Peter. Hey. Um, even over Escent. Uh, volgens mij is het zo dat Escent niet belooft dat ze goedkoper is dan iedereen, maar oh. dat ze de komende drie jaar op rij de prijs zullen verlagen. Nou, als oh. je dan maar hoog genoeg inzet, dan kun je dat wel waarmaken, lijkt me. <laughs> um, dat is slim, ja. Ja, en, ja. en het uh, tweede ding is nog dat uh, pannetje met die aangekoekte rommel erin. Ja. Um, even denken hoor. Oh ja. Een uh, nacht in een plastic zak, afgesloten plastic zak met ammonia erin. Oh. Dat wil ook nog wel eens helpen. Een afgesloten plastic zak met ammonia en de pan, neem ik aan. Ja, een beetje ja. ammonia in die pan en dan uh, in een afgesloten plastic zak even een nachtje laten staan. En dan kun je dat beter schoonmaken. Nou vraag ik me even af, Peter, hoe jij ooit aan dat advies bent gekomen. Um, ja, dat heb ik een keer van een buurman gekregen om uh, de aangekoekte uh, rommel van een barbecue uh, rooster af te krijgen. Maar en moest je je hele barbecue goed. doen in een plastic zak met ammoniak doen? Nee, dat rooster. Oh, alleen het rooster, ja. Nee, dat is nog eens een keer. En werkte dat? Ja, dat werkte erg goed. Ja, want anders zou het stom zijn als je het nu adviseerde. Precies. Lijkt mij. Ja. Nou, dan, uh, dan uh, denk ik dat ik uh, nu zo ongeveer een keertje Bagera ga bellen. Dus uh, dank je wel, Peter, voor je bijdrage. Graag gedaan en een prettige dag verder. Oké, okay, hetzelfde. Doei. Hai. Uh, want ik heb nog, uh, nou nog een kleine acht minuten... en ik wil nog een plaatje draaien natuurlijk. Maar mocht je toevallig antwoord hebben op de vraag van Wim... over de internationale Post, hoe dat wordt verrekend, bel dan nog even naar 0800-1121. Of dat natuurverschijnsel waar Peter Blom het zojuist over had. Water dat omhoog stroomt. Een opvallend natuurverschijnsel. 0800-1121. Bagera, oftewel Martin, die zit op de chat en die houdt zo gedurende de uitzending in de gaten of daar nog antwoorden voorbij komen. En dan even voordat het programma is afgelopen, helpt hij mij om nog snel antwoorden te vinden voor de vragen die nog niet beantwoord zijn. En daar is die, Martin. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Heb je, Hallo. Wat, heb je zoal wat kunnen vinden? Nou, uh, de chatters, hè? Ja, die kunnen van alles vinden, hè? Die ja. vinden de hele tijd wat, ja. Dus uh, als je het hebt over die uh, Astra-satelliet, ja. dan weten Herbert en Spreek te melden dat het uh, Radio 1, daar hoef je niet voor te betalen. Nee. Want het is een, uh, gewoon een, een to Air Station, ja. zoals ze dat dan noemen. En uh, ze hebben het opgezocht, uh, de frequentie is veranderd. Ja, toch hè? O ja. Ongeveer wanneer? Ja, dat zeggen ze er dan weer oh, niet. Oh, dat weg. is dan jammer. Maar dat, uh, uh, dat ze zal noemen het toch zijn. wel de goede frequentie, als je het wil weten. Oh ja, toe maar. Dat is uh, 11023 Hendrik 22000 ja. en dan 5 schuine streep 6. Kun je dat nog een keer herhalen? Ja, ging te snel hè. <laughs> 11023. Ja. Hendrik. Ja. En dan 22000 en dan 5 schuine streep 6. Nou, dan ben ik heel benieuwd of uh, degene die met die vraag kwam... of die ja, maar... nou heeft mee zitten schrijven... en dat die uh, Theo Jongsma nu via de satelliet uh, weer Radio 1 kan gaan luisteren. Nou, ik zal hem ook nog op Facebook posten voor Kijk, hem. heel sympathiek. Dus op facebook.com slash nachtzuster is die ook te vinden. Hartstikke goed. Nog meer? Okay. Ja, ja. Uh, het verschil tussen de beefburger en de hamburger. Ja. En ik vond, uh, Eline kwam daar mee... Mm -hmm. Uh, een hamburger is een rond broodje met uh, tussen een plak rundvlees. Ja. Het is dus het complete pakket wat een hamburger heet. Mm -hmm. Het schijtje vlees is de biefburger. Oh, de biefburger is onderdeel van de hamburger. Ja, ik wist het ook niet, maar die oh. vond ik wel leuk. Maar een stukje vlees dat volledig gemaakt is van uh, ham... heet natuurlijk ook een hamburger. Ja, dan is dus het broodje met een stuk vlees ertussen is een hamburger. En het vlees is de hamburger. En als het, en dus het vlees met 100 rundvlees is, dan is het een wietburger. Oké, kijk, dat zijn nog eens oplossingen. Ja. Nou, de, de geur van kappen, zei ik. Ja. Nou, dan hoop ik dat je pen en papier bij de hand hebt. Oh, want. <laughs> ik heb hier echt een recept gekregen van Alfredo. Ja. Het schijnt te werken, maar het is wel bewerkelijk. Nou, kom maar door. Oké, okay, je dept als eerste de urine van je tapijt af met papieren handdoekjes. Papieren handdoekjes, belangrijk, ja. En dan deppen. Oké, okay, daarna gaan we hoor. Meng drie delen azijn met één deel water. Drie delen azijn met één deel water, ja. En daarmee maak je het bevelde gebied nat. Ja. Dat, ja. Daarna strooi je er zuiveringszout overheen. Ja. Daarna neem je uh, een drie vierde kopje... Met waterstofperoxide. Oh. En een theelepel afwasmiddel. Oh. En dat moet je dan weer daar overheen doen. Met de tip doe het eerst op een plekje waar je het niet ziet, want het kan uitbijten. Ja, maar goed, wat wil je nou? Een uitgebeten of kattenpis? Nou, oké, okay, dat heb je allemaal gedaan. Dan ja. ga je het inborstelen. <laughs> ja. Dan laat je het drogen. En daarna met de stofzuiger eroverheen. En dan is alles weer weg. Oh ja. Of je gaat gewoon verhuizen. Ja, of een nieuw tapijt. Maar... En laat je de kat achter? Ja, ja nou, dat vind ik zo ziel voor de kat. Is ook zo, is ook zo. Maar misschien wordt hij gelukkiger met de nieuwe mensen. Dat zou ook nog kunnen. <laughs> je weet het niet. Nou, was, uh, niet. was dat het? En dat lijkt nog de dialect, als je wil. Ja? Nou, daar kwam Becky mee. Ja. Van oudsher wordt in elke streek van Nederland een eigen Gemaanse taalvariant gesproken. De varianten van naburige dorpen leken veel op elkaar. En hoe groter de afstand, hoe groter het verschil tussen de taalvarianten. Deze zijn dus allemaal uh, neefjes of achterneefjes van de oud-Gemaanse taal. En uh, in Vlaanderen heb je alweer de invloed van de Spaanse taal ja. erin zitten. Kijk. Nou, dat was hem. Helemaal goed. Dank je wel, hè. Graag gedaan. Tot volgende week. Tot volgende week. Dag. He Henk Romkes. Ach, die hangt net op, zal je net zien. In de laatste seconde van het programma. Ja, dan ben ik toch bang dat ik de vraag van Wim... over de internationale post onbeantwoord moet laten. Alhoewel ik er natuurlijk al een beetje antwoord op kon geven... naar aanleiding van het feit dat die vraag ooit eerder is gesteld. En de vraag van Peter Blom over het natuurverschijnsel... van het water dat omhoog stroomt... hebben we ook niet kunnen beantwoorden in deze uitzending. Maar verder kunnen we het weer mooi afsluiten. En dank ik iedereen voor vragen en antwoorden. Tot volgende week. Dag.